De afgelopen dagen zijn behalve de 32 terroristen... zeker 23 gegijzelden omgekomen, zegt Algerije. Er zijn volgens de regering 792 mensen bevrijd... onder wie 107 buitenlandse werknemers. Met de bekendmaking probeert Algerije een eind te maken... aan de onduidelijkheid over het aantal slachtoffers. Oudwielrenner Danny Nelissen heeft toegegeven... dat hij in zijn periode bij de Rabobank ploeg doping heeft gebruikt...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 In de Schotse hooglanden zijn vier klimmers omgekomen door een sneeuwlawine. Twee mensen overleefden het, een van hen is zwaar gewond opgenomen in een ziekenhuis. De groep was bezig met de afdaling van een helling in de Glencoe-vallei. Toen de ondergrond begon te schuiven, stortten vijf van de zes klimmers in de diepte en werden ze bedolven onder sneeuw en ijs. In Schotland is een dik pak sneeuw gevallen en het waait er al dagenlang hard. In de Malinese hoofdstad Bamako zijn twee transportvliegtuigen van de Duitse luchtmacht geland. Met de toestellen zijn medische benodigdheden voor de Franse troepen vervoerd. De toestellen waren gisteren vanuit Bordeaux vertrokken. Het is de bedoeling dat de Duitse transportvliegtuigen ook worden gebruikt... om militairen van de gezamenlijke Afrikaanse troepenmacht naar Mali te brengen. Die militairen gaan samen met de Franse strijdmacht het leger van Mali helpen. Dat leger vecht tegen moslimrebellen die het noorden van het land in handen hebben.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 door een doelpunt in blessuretijd. Heerenveen verloor in eigen huis met 1-0 van Heracles. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en overwegend droog. De minima liggen rond min 6 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden de sneeuw. In het zuidoosten is er kans op IJssel en De temperatuur ligt tussen min 3 graden in het noorden... tot plus 1 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten vriest het 7 graden. Binnen zit Max van Wezel. De naam Vira hebben we niet zomaar gekozen, lees ik net op de site van de Hoge Snelheidstrein. En dan gaat de wervende tekst verder met... Hij doet denken aan vuur, snelheid en temperament. Vandaar ook de hoofdkleur van onze trein, rood. Het rood van de passie. Tja jongens, zullen we er eerst eens voor zorgen dat de Vira ook gaat rijden... Van harte welkom bij een politiek getinte aflevering... van Met het oog op morgen deze zaterdag. Want alle vijf de veelbelovende nieuwe Kamerleden... die we in de loop van deze week al bij u hebben geïntroduceerd... zijn er vanavond. En ze gaan met elkaar in discussie over hoe het hen bevalt aan het Binnenhof... en over hun verwachtingen voor het nieuwe jaar 2013. Straks kunt u nader kennismaken met Mark Verheijen, VVD... Henk Nijboer, PvdA, Arnold Merkies, SP... Peter Oskam, CDA en Stientje van Veldhoven van D66. En ze zouden het heel ver kunnen brengen... want van onze politieke talenten van het vorige seizoen... zitten Janine Hennis en Ronald Plasterk nu al in het kabinet. Ze zijn een sympathieke band. Ze streven naar een mix van melancholie, volwassenheid... en muzikale schoonheid. Tenminste, dat staat allemaal op hun eigen website. Ze heten Most Unpleasant Man... en ze treden vanavond live in de studio op. Moetys Superbaaljaar noemen de Duitsers 2013... want dit najaar wil Angela Merkel worden herkozen. Maar eerst moet haar christendemocratische neefje David McAllister... morgen de deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe voor haar winnen. McAllister, hé, hey, dat klinkt niet Duits. We leggen het zo uit. Maar nu allereerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 19 januari. De beelden van de mislukte aanslag op een politicus in Bulgarije zijn bizar... Midden op de dag in een zaal voor een groot publiek. VVD-Europarlementariër Hans van Balen zou spreken. En op het moment dat hij zou worden aangekondigd. Op hetzelfde moment loopt een klerenkast van een vent met een getrokken pistool op die meneer Dogan, die voorzitter van de Liberale Partij, af. Hij haalt het lekker over maar er gebeurt niks. Volgens Van Balen was er een professionele klerenkast aan het werk. Het was geen verwarde man. Het was normaal een klerenkast van een vent die ook professioneel, zal ik maar zeggen, zijn pistool trok. Het is. Ongetwijfeld een politieke aanslag. We vermoeden het al. Het tweede deel van het interview van Oprah met Armstrong... moest en zou emotioneel worden. Tranen vloeiden bij de oudwielrenner toen hij terugdacht aan het moment dat hij zijn zoon vertelde dat hij doping had gebruikt. I told Luke. I said, don't defend me anymore. Armstrong gaf ook een verklaring voor het feit waarom hij zo'n rotzak was geworden. Een man die iedereen waarvan die vermoedde dat hij tegen hem was, het leven zuur maakte. Hij voelde zich onverslaanbaar. Who felt invincible? Was told he was invincible? Truly believed he was invincible. That's who that guy was. En de rotzak in hem steekt zo nu en dan nog steeds de kop op. That guy's still there. I, I, I'm not going to lie to you or to the public and say, no, oh, I'm, yeah. I'm in therapy, I feel mm -hmm. better. Mm -hmm. He's still there. Mm -hmm. Als er eens schap over de dam is. Ook oud-rabo-renner Danny Nederlandse heeft bekend dat hij doping gebruikte. Ik heb mijn 1996 en 1997 de tour bij Rabobank Epo gebruikt. Nelissen, tegenwoordig televisiecommentator, vertelde RTL Nieuws... dat de ploeg ging slikken en spuiten na een slecht seizoen. Ze werden links en rechts voorbijgereden. Ze We werden uitgelachen, gewoon echt recht in het gezicht uitgelachen, vernederd. Uiteindelijk barstte de bom en toen zijn ze daar wat aan gaan doen. Het toedienen van de doping gebeurde in een afgesloten kamer. Nederlandse heeft dus nooit ploegnoten zien gebruiken. Maar de middelen werden wel door de Rabobank verstrekt. Het is niet zo dat, uh, dat ik enige euro daarin gestoken heb zelf. Dat, dat werd geregeld door de ploeg, ploegarts Leinders. Nou, laten we het dan maar hebben over een leuke tak van sport: sportschaatsen op natuurijs. Wel een beetje gevaarlijk nog steeds. Het ijs is nog te dun, maar ja, de mens is ongeduldig. En dat veroorzaakt ongelukken. Zo zakte op het Snekermeer een vrouw door het ijs. Het heeft denk ik wel uh, tien minuten een kwartier uh, geduurd. Ik hoop dat het goed gaat. Ze is gelukkig bij kennis gebleven. Uh, en en uh, ze is met de helikopter mee. Je vraagt je af waarom mensen hun leven riskeren... alleen maar om een stukje te kunnen schaatsen. We gaan altijd met een hele groep. En we zoeken uh, ja, zo snel mogelijk het mooie ijs op... als het maar een beetje heeft gevroren. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Het is een soort ziekte, denk ik. We <lacht> moeten gewoon naar het ijs toe. Mag ik u uh, nu voorstellen aan Most Unpleasant Man. <kugimus>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 I am a man in a hole in the ground Heart-rending, crying sounds through billion trees I want to open my ears, I want to open my ears, I want to open my ears To a sound that was always there, was always there Evade, always evade. And I'm out to say, and I'm out to say, and I'm out to say, and I'm out to say what I didn't think before, what I didn't think before, what I didn't think before, what I didn't think before. And I'm out to say, and I'm out to say, and I'm out to say, and I'm out to say what I didn't think before, what I didn't think before, what I didn't think before, what I didn't think before to say, and I'm out to say, and I'm out to say, and I'm out to say, but I didn't think Joram Tornay, Jelte Hingra, Jacob van der Bater... the most unpleasant man. Straks uh, nog een nummer van hun. En uh, als u ze wilt zien, dit live optreden in de studio hier in Hilversum... snel naar uw laptop, want uh, u kunt het volgen via www.radio1.nl. David McAllister klinkt niet echt Duits, die naam... en toch moet hij de CDU aan een verkiezingsoverwinning helpen... in de Duitse deelstaat neder -Saxe. Morgen is dat. En het is het begin van een belangrijk verkiezingsjaar. Het jaar waarin Angela Merkel herkozen wil worden. Wouter Meijer in Duitsland. Goedenavond, Wouter. Goedenavond. Uh, waar, uh, hoe komt hij aan die naam, McAllister? die heeft hij van zijn vader. Die was uh, Schot. Uh, die werkte als ambtenaar bij de Britse troepen in West-Berlijn toen daar nog Britten, Amerikanen en Fransen gelegerd waren. Uh, zijn moeder is overigens Duits en bovendien lerares, dus hij is perfect tweetalig opgegroeid. Maar wel de eerste jaren van zijn leven in de aparte wijk waar de Britse militairen woonden in West-Berlijn. Uh, daar ook naar de lagere school gegaan. En later is hij met zijn ouders mee verhuisd naar het uh, Duitse platteland, bij de Noordzee. Dus helemaal eigenlijk bijna bij de Nederlandse grens, bij Groningen. En is daar, zegt hij een echte nederzaks geworden, uh, voor wat dat waard is natuurlijk. Want het is een, een groot gebied met heel veel kleine regio's... waar de mensen erg trots op zijn, maar hij reist graag door het land. Afgelopen maandag was ik bij een grote verkiezingsbijeenkomst... en daar weet hij feilloos alle plaatsen in de omgeving dan weer op te noemen. Dus echt iemand die van zijn deelstaat is gaan houden, zegt hij. En wat is het te merken van zijn Schotse afkomst via zijn vader? Nou ja, hij gebruikt die naam ook echt in zijn verkiezingsleuzes. Op de borden staat steeds: I'm a Mac. Waarvan, je, waarvan iedereen zich afvraagt wat het eigenlijk betekent. Uh, maar in ieder geval is hij een echte schot, zegt hij steeds. Uh, dat doet hij een beetje inhoudelijk met de Schotse zuinigheid. Hè. Ook in Duitsland is dat toch het grootste cliché over schotten. Er wordt vaak ook een beetje schamper over gedaan over die zuinigheid. Maar je kan het politiek gezien ook heel goed gebruiken en zeggen: Wij gaan niet meer geld uitgeven dan we hebben. En verder is het een klein beetje een saaie man. Uh, dus daarom misschien heeft hij ook wat van het Schotse gebruikt om zichzelf gewoon een beetje profiel te geven. Uh, dus hij gebruikt doedelzakmuziek bij zijn optredens. Hij heeft speciaal een eigen kleur sjaal laten ontwerpen van die Schotse kleuren. En die draagt hij dan steeds. En die kun je ook kopen bij de uh, verkiezingsbijeenkomst. Hij doet er een beetje. Hij heeft er een beetje een profieltje van gemaakt. Maar toch niet van die korte rokjes, hoop ik? Hij heeft, heb ik net ergens gelezen, twee keer een, een Schotse rok gedragen. Eén keer bij een huwelijksfeest en ik geloof bij de doop van zijn kinderen. Maar verder draagt hij altijd een pak, ook als hij met Schotse doedelzakken... in Edinburgh uh, poseert en zoveel foto's, zie je hem altijd keurig in pak. Zo erg is het ook weer niet. En wat drinkt hij, bier of whisky? Want dat lijkt me toch iets te verraden. Uh, hij, hij drinkt de afgelopen dagen vooral heel veel koffie. Hij is van s ochtends vroeg tot s avonds laat is hij op straat een campagne aan het voeren. In elk shot dat ik tot nu toe heb gezien de afgelopen week, drinkt hij koffie. Maar verder zal hij ongetwijfeld ook best een whisky lusten. Nou, tot zover de, de persoon van David McAllister. Heel belangrijk tegenwoordig de persoon van de politicus, maar... Waar staat hij inhoudelijk voor? Voor wat voor beleid staat hij? Nou, hij is een trouwe volgeling van Angela Merkel, um, tot haar grote plezier. Ze houdt erg van hem. Um, hij hamert ook, net als zij, voortdurend op die zuinigheid... en op het goed boekhouden en zorgen dat je niet meer schulden maakt dan nodig is... Um, Verder is het niet iemand met een heel sterk inhoudelijk profiel. Hij is vooral heel erg aardig. Uh, en hij heeft van die zuinigheid trouwens ook nog een belangrijk punt gemaakt. Omdat hij de opvolger is in neder uh, van premier Wolf. Die later ah, eh, bond, bondspresident die werd. Die in dure huizen en zo. En, zoals je weet gestruikeld is over, ja, in feite over zijn eigen hebberigheid. Omdat hij graag dure vakanties, dure huizen ja. en dure mobiele telefoons wilde een hebben. dure en vrouw ook. En die, nou ja, die wilde dat misschien ook hebben. En die kreeg hij dan van ondernemers. Dus om zich een beetje uh, te distancieren van zijn uh, gestruikelde voorganger. moet McAllister ook sowieso dat hele zuinige doen. Dus hij is heel gewoon gebleven. Uh, hamert wel erg op goed onderwijs. en dat soort regionale thema's. Maar hij is toch vooral iemand die zich ook een beetje gezond. in uh, het succes van uh, zijn grote voorbeeld, Angela Merkel. In de Duitse kranten wordt hij wel eens Merkels kroonprins genoemd. maar ook wel eens denigrerend Angela's poodle. Uh, wat is zijn relatie met de bondskanselier? Nou, dat ligt misschien wel heel dicht bij elkaar. Hij is in die zin haar poedel. dat, dat hij precies het soort man is waar Angela Merkel erg van houdt in de, in de politiek. Ja, dus iemand die hondstrouw is inderdaad aan haar. nooit door eigen ijdelheid of zijn eigen ambitie verleidt om, om haar koers ter discussie te stellen. zoals veel mensen dat in het verleden wel hebben gedaan. Met die mannen is het over het algemeen slecht afgelopen in de partij. Denk nog steeds weer eventjes aan Christian Wolff. die door Merkel in feite is weggepromoveerd tot bondspresident. en toen door eigen stomheid is gestruikeld. De enige mannen die het eigenlijk heel lang. Volhouden onder Merkel zijn dit soort mannen een beetje kleurloos, een beetje braaf. En iemand die uh, Angela Merkel te vuur en te zwaard zal verdedigen. Het zijn maar verkiezingen in Neder-Saxe, maar ja. alle landelijke kopstukken voeren campagne. Hoe belangrijk zijn ze? Nou ja, ze zijn landelijk enorm belangrijk. Dus daarom zijn van alle grote partijen zijn de kopstukken uh, al, al twee, drie weken onderweg. Daar in al die plaatsen en dorpen om daar campagne te voeren. Het is een hele symbolische uh, verkiezing... omdat het de eerste deelstaatverkiezingen zijn van het jaar. Dus je hebt altijd zo van, hier begint het politieke jaar mee. Maar tegelijkertijd zijn het de laatste deelstaatverkiezingen... voordat de campagne voor de Bondstagverkiezingen, voor de landelijke verkiezingen beginnen. Die zijn in september. Uh, dus alle toppers zijn uh, nu ingezet. Uh, dus het is voor, bijvoorbeeld voor Merkel ook heel belangrijk... Uh, om hier het signaal af te geven. Het, het startschot uh, van dit jaar is een succes. Uh, en er is een parallel met de landelijke politiek. Het is een van de laatste deelstaatverkiezingen waar nog precies dezelfde coalitie geert als in Berlijn. De christendemocraten van Merkel en de liberale FDP. En de oppositie, de SPD en de Groenen, het graag willen overnemen. Dus in die zin is het ook een, precies een, een parallel... met de landelijke politiek ook heel symbolisch. De FDP, wat staat er voor hun op het spel... als ze morgen de kiesdrempel niet halen in Neder-Saxe? Nou ja, dan is dat signaal voor hun dus misgegaan. Dan is het voor hun een slecht, slechte start in het jaar. Dan kan McAllister waarschijnlijk ook niet verder regeren... want die regeert samen met de liberalen. De leider van de liberalen, Philip Reusler... die in Berlijn ook vice-kanselier en minister van Economische Zaken is... moet dan waarschijnlijk aftreden. De afgelopen weken deden de liberalen het erg slecht in de peilingen 3-4%. Dus dan komen ze niet meer in het parlement. Maar de laatste dagen staan ze wel weer op 5. Dat zou kunnen komen door kiezers of eigenlijk aanhangers van de CDU, van McAllister... Die denken, nou ja, ik moet, eigenlijk moeten, een paar van ons moeten toch die FDP een beetje helpen. Omdat McAllister ook anders niet meer kan blijven regeren. En wat staat er morgen voor de uitdager? De, de SPD, de, de kandidaat-kanselier de Steinbrück op het spel. Maar nou ja, voor Stijnbrug heeft natuurlijk ook zich verschrikkelijk ingezet... om zijn uh, eigen vriend, zijn politieke vriend... Uh, de, de SPD-kandidaat te plekken te helpen. Uh, dat is de burgemeester van Hannover overigens. Uh, en Steinbrück is natuurlijk net gelanceerd als kanselierskandidaat voor de SPD. Dus ook voor hem is dit de eerste test. En dat is behoorlijk uh, slecht gegaan. Hij heeft erg veel fouten gemaakt de afgelopen weken. Door bijvoorbeeld te zeggen dat het salaris van de bondskanselier veel te laag is. Wat natuurlijk heel stom is om te zeggen voor een baan waar je net kandidaat voor bent. Door Merkel in feite te beledigen door te zeggen dat ze alleen maar zo populair is omdat ze een vrouw is. Dat soort dingen moet je allemaal niet doen in campagnetijd. Uh, veel mensen nemen hem dat wel kwalijk binnen de SPD... maar zeggen dat naar buiten toe nu nog niet... omdat het verkiezingscampagne is. Dus die kritiek kan losbarsten als inderdaad gebeurt... waar het nu de peilingen op lijkt... dat de SPD daar in Niedersachsen heel erg onder geleden heeft... onder die fouten van de landelijke lijsttrekker. Tot slot nog even terug naar uh, David McAllister. Uh, ja, hij is nog heel jong, 42, ja. jong voor een Duitse politicus. Hij is, hij is dus een beetje kleurloos en zuinig... En... Uh, en die doedelzak. Uh, wat voor toekomst voorspel je maar ja, Als hij uh, wint en als de FDP ook nog in het parlement komt... dan kan hij uh, minister-president blijven. En dan is hij een echte held voor zijn partij en voor Merkel. Dan is hij de man die de trend van de afgelopen jaren om heeft gebogen... waarin de CDU de meeste deelstaatverkiezingen heeft verloren. Uh, dan is hij misschien wel een van de, van de coming men. Als hij verliest, dan... Uh, belandt hij in de oppositiebankjes in Hannover... maar dan kan het net zo goed zijn dat Merkel na de landelijke verkiezingen... omdat ze zo dol op hem is, hem gewoon naar Berlijn haalt... hem bijvoorbeeld minister maakt of fractievoorzitter van de CDU in de Bondsdag. En dan kan hij nog een mooie toekomst tegemoet gaan... in de landelijke Duitse politiek. Wat je zegt, hij is 42. Merkel gaat waarschijnlijk nog vier jaar door als alles goed gaat voor haar. Dan kan ze dus kanselier zijn tot 2017. Dan is David McAllister pas 46. Prima leeftijd om het over te nemen tegen die tijd van Merkel. Ik dank je, Wouter Meijer in Duitsland. www.radio1.nl Daar kunt u zo de rest van het live optreden... van Most Unpleasant Man zien... Maar allereerst zanger en gitarist Joram Tournei. Um, gisteren is jullie tweede cd uitgekomen... maar ik heb heel snel zitten rekenen. Uh, de vorige was in uh, 2009, vier jaar geleden. Uh, wat is er in de tussentijd met jullie gebeurd? Uh, van, alles. van alles. Maar ja. geen cd's gemaakt? Maar geen cd's gemaakt. We hebben wel de liedjes geschreven in de tussentijd en, uh, en uh, geschaafd. Dat, dat vooral vrij lang. Maar we hebben ons ook gestort op andere muzikale activiteiten. Wat is er eigenlijk unpleasant aan jullie? Want dat zie je helemaal niet aan jullie af. Alleen uh, onze naam. Waarom hebben jullie die gekozen? Uh, Ligt ironisch. En het is een verwijzing naar een liedje van uh, een andere band. Jullie zijn nu met z'n drieën, maar dat is een kleine bezetting. Hè? Ja. Normaal. we zijn normaal met z'n zessen. En uh, dan klinken we ook heel anders dan nu. Maar uh, voor hier vonden we dit wel gepast. Ik uh, las op jullie site dat jullie muziek willen maken voor stadse dertigers. Geen idee wat stadse dertigers zijn, maar van wat voor muziek houden die? Uh, hopelijk van die van ons. <lacht> en wat voor muziek is dat? Um, <tie> ja, we zijn lastig in een hokje te plaatsen, ben ik bang. Maar uh, op de plaats klinken veel sinds en jaren tachtig geluiden, maar ook heel erg nu. Hmm. Wat, wordt, wat wordt het volgende nummer? Het volgende nummer heet Dead Cat. Most unpleasant man. Joram Tourney, Jelte Heringa, Jacob van der Water. Most unpleasant man. Dank jullie voor jullie komst. Elke keer na de verkiezingen... wijst de Haagse redactie van Met het Oog op Morgen... een aantal veelbelovende nieuwe Tweede Kamerleden aan. En na de verkiezingen van 2010 waren dat onder meer... Janine Hennis van de VVD en Ronald Plasterk van de B van de A. Dit keer is de keus gevallen op... SP'er Arnold Merkies, hij is financieel woordvoerder van zijn fractie, Tientje van Veldhoven van D66. Niet helemaal nieuw, want al sinds 2010 Kamerlid. Maar duurzaamheidswoordvoerder van D66. Peter Oskam, de nieuwe woordvoerder. Veiligheid en justitie van het CDA. Henk Neeboer, de nieuwe financieel woordvoerder van de PvdA. En VVD'er Mark Verheijen. Hij voert in de Kamer het woord over onder meer Europa. Nou, het idee is dat we ze volgen, op de voet volgen... en dan na nou, een tijdje de balans opmaken om te kijken wat er van ze terecht is gekomen. En vanavond zijn ze hier voor het eerst allemaal bij elkaar. Behalve Peter Oskam, want die zit in Den Haag. Meneer Oskam? Goedenavond. Goedenavond, want u moest naar een concert, begreep ik? Ja, ik kom net van een geweldig concert van Gardu Noord... in part van Troye in Den Haag. Oh, die zijn ja. mooi, ja. Ja, het was een fantastisch concert. Echt heerlijke muziek en iedereen was blij. Dus dat is uh, ontzettend leuk te ik hoor, zien en te horen. Ik hoorde dat het uh, een soort afscheidscadeau was... dat concert van de Amsterdamse rechtbank, waar u tot uh, voor kort vicepresident was. Ik, ik, ik moet dan altijd aan concerten met Beethoven of zo denken... of Mozart bij de ja. rechtbank. Is ja, het zo ja, veranderd, hij Ik ben een vlotte rechter, dus <laughs> <laughs> daarom uh, hebben ze voor Noord geko gekozen. En uh, ook omdat ik dat... Uh, ja, dat is eigenlijk mijn lievelingsband. Dus. We, we hebben een aantal... Uh, als u in de positie zou zijn om te beslissen vragen voor u. Ik begin ook maar even bij u, meneer Oskam. Uh, we maken u even premier. En dan stel ik u de volgende situatie voor. Uh, de Fransen zeggen, oké, okay, Jeroen Dijsselbloem mag voorzitter van de Eurogroep worden... maar dan moet Nederland wel eens ophouden met het gedram... over dat financieringstekort van 3% en in de economie gaan investeren. Wat zou u doen? Nou, Ik zou als premier heel blij zijn als Jeroen Dijsselbloem eh, voorzitter van de Eurogroep wordt. Maar ik zou hem niet eh, laten chanteren met dit soort eh, streken. We hebben met elkaar afgesproken in Europa dat die 3% gehandhaafd moet worden. Eigenlijk moet het nog lager. Hè, moeten we naar een begrotingsevenwicht? Nou, dat kan natuurlijk nu niet. Hè, en de CPB heeft er ook al een en ander over gezegd. Maar we hebben die afspraak nu eenmaal gemaakt. En ik vind dan als Nederland moeten we daar ook het goede voorbeeld geven. Zeker als Dijsselbloem dadelijk eh, voorzitter van die Eurogroep is. U zou de Franse lik op stuk geven. Zo is dat. Mark Verheijen van de VVD. U bent minister van Infrastructuur en Milieu. En over een half jaar mag de Vira België nog altijd niet binnen. Wat zou u doen tegen de Belgen? Nou, volgens mij is het in ons beide belang dat die Vira rijdt. Dat hij goed rijdt, uh, dat hij ook voldoet aan de verwachtingen van, uh, van de reizigers. Want beloven dat hij rijdt en als hij niet daadwerkelijk gaat, uh, dan heeft ook niemand wat aan. Uh, dus volgens mij is het in het belang om samen op te trekken, samen richting uh, de Italiaanse bouwer... één uh, vuist te maken als uh, NS, gesteund ook door, uh, door Nederland. Goed, klinkt ook strijdlustig. Henk Nijboer, u bent minister van Economische Zaken en Landbouw, Innovatie, Roemenië aan Nederlandse producten voortaan aan te boycotten... omdat ze de kritiek op hun corruptie zat zijn. Wat zou u doen als minister? Uh, nou, ik zou zeker niet mijn uh, kritiek inslikken... want uh, de, de, wat erg belangrijk is, is dat uh, Europese landen en landen in de Europese Unie... Uh, een beter bestuur krijgen. En wij zijn, zitten nu in de, in de Europese Commissie Financiën enorm met Griekenland. Hè. Dat is natuurlijk ook, we helpen de Grieken, maar er zijn ook echt keiharde voorwaarden aan... dat ze de corruptie aanpakken. dat De belastingontduiking, hè, dat is deze week ook weer in het nieuws... dat gaat dan inderdaad met horten ja, en stoten, aan maar het moet wel veel beter. Dus ik zou daar niet voor zwichten. Sintje van Veldhoven, stel u wordt minister van Binnenlandse Zaken... Uh, zou u dan Alexander Pechtold benoemen... tot nieuwe burgemeester van Utrecht? Want daar wordt de hele dag op Twitter druk over gesproken. Ja, het is een, het is een trending topic bijna, geloof ik. Dat uh, geeft maar weer eens aan hoe, uh, hoe leuk het toch ook is... om in de politiek naar de mensen te kijken om wie het gaat. Uh, maar uh, net zoals mijn ministerschap van Binnenlandse Zaken... ben ik bang dat ook dit uh, niet aan de orde is. Uh. Zou u hem missen als fractieleider als hij naar Utrecht gaat? Ja, uiteraard zou ik hem missen. Hij uh, doet het natuurlijk... Fantastisch, dat uh, zie je ook terug in uh, de populariteitscijfers... waar we ook af en toe de lijstjes van mogen zien. Dus, uh, en hij heeft het uh, gewoon nog heel erg naar zijn zin. Ik denk meneer Marquise die uh, laatst nog een debat met hem heeft gedaan... Uh, daarvan kan getuigen. Maar zou hij wel een goede burgemeester van Utrecht zijn? Althans beter dan burgemeester Bolsen? Nou, over beter ga ik natuurlijk niet oordelen. Hij was natuurlijk een hele goede burgemeester al eens. Uh, en hij is natuurlijk uh, iemand die dat uitstekend zou kunnen. Maar uh, ik denk dat ik Utrecht moet teleurstellen... Uh, hij, blijft. hij blijft. Arnold Merkies, Frankrijk vraagt om Nederlandse militairen, op de grond ook militairen, voor de missie in Mali. En u bent de minister van Buitenlandse Zaken, wat zou u zeggen? Nee, wij doen er niet aan mee. Uh, wij, uh, ja, zoals uh, mijn collega Jasper van Dijk al zei, uh, dan worden wij daar een oorlog in gerommeld en daar zouden wij niet voor zijn. Peter Oskam, in Den Haag. U bent nu 75 dagen Tweede Kamerlid, als ik goed heb geteld. Ken, kent u inmiddels de weg op het Binnenhof of verdwaalt u nog wel eens? Ja, ik verdwaal nog wel eens, want ik uh, was van de week bij een collega Record van de Partij van de Arbeid. En dan moet ik toch echt wel uh, flink zoeken. Dus, waar, uh, waar maar goed, dat is ook een hele andere kant, hè. Dat, <laughs> dat, uh, dat is duidelijk. Nee, uh, even alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk een uh, politiek spel. Je moet ook goed uh, weten welke instrumenten je inzet. Dus dat is even een zoektocht, maar ik moet zeggen, het gaat wel snel. Henk Nijboer, weet u de weg al? Uh, het is voor de luisteraar, het is een heel idioot gebouw. Een labyrint, een uh, doolhof. Het, het uh, wel een wat, mooi wat, gebouw. Wat, wat enorm helpt, is dat iedereen enorm, enorm behulpzaam is. Dus uh, je, je, je loopt is nog wel eens ergens een verdieping verkeerd. Of uh, naar, naar een collega op zoek. Maar er is altijd iemand die je helpt om je te wijzen. Als dus je collega's dus aanlopen? Helpt ook vaak. Ja, dus maar niet altijd. <laughs> dat okay. Heeft u een uh, mentor eigenlijk, meneer Nijboer? Heeft, is er iemand die u de weg wijst, ook in de politiek de weg wijst... en in de wetgeving de wet wijst? De ja, weg wijst? ik heb wel verschillende mentoren. Eigenlijk Ed Groot is specialist. Daar uh, spreek ik veel mee, is dus ook een econoom. Daar leer ik een heleboel van. Uh, Ronald Pastek was mijn voorganger als financieel uh, woordvoerder. Daar uh, spreek ik regelmatig mee. En uh, er zijn ook anderen in de fractie die uh, ervaring hebben... en waar ik uh, nou, wel veel van opsteek. Martijn van Dam is bijvoorbeeld zo iemand. En meneer Merkies, heeft u ook zoiets als een mentor in de SP-fractie? Nee, ik heb niet officieel een mentor. Maar um, ja, als ik zeg maar, uh, iemand zou moeten noemen waar ik veel mee overleg en ook dingen vraag... Uh, dat is dan Harry van Bommel. Uh, daar zit ik eigenlijk ook naast qua kamer. En daar werk ik überhaupt veel mee samen. Omdat uh, we natuurlijk veel uh, ook bij financiën met Europa te maken hebben. Maar er is niet zoiets als het klasje van Emile... Er is het uh, klasje van. Uh, nou ja, dat was aanvankelijk was het het klasje van Marijnissen. En uh, dat is later is dat. Ja, hebben anderen die klasjes gedaan. Ik zit inderdaad ook nog, ook nog in een klasje. De, in mijn geval is dat het klasje van Manja Smits en Roland van Raak. En wat doen die? Uh, nou, het is dus altijd een groep van dertig. En uh, dat is eigenlijk, um, ja, die is bij ons al een tijdje geleden uh, gestart. Dat is echt iets um, ja, waar je, zeg maar, eens in een maand of eens in twee maanden. Um, ja, over zaken spreekt, van politiek en ook over de partij zelf... hoe je dus dingen in de partij zelf organiseert. Mark Vrij, ik heb altijd gehoord dat eigenlijk de beslissende dag... in het bestaan van een Kamerlid de eerste dag dat je binnenkomt is... omdat dan de portefeuilles worden verdeeld... en dat daar voor jaren van afhankelijk is hoe sterk je in die fractie staat... of je een portefeuille hebt die de media aanspreekt. Nou ja, dat dat heel erg belangrijk is. Hoe is dat in uw geval gegaan? Um, nou, bij ons de portefeuilleverdeling pas gemaakt na afloop van de uh, kabinetsformatie. En in een fractie van 41 is dat natuurlijk wel een issue. Ja, Daar, uh, om... Het is vechten. Uh, niet vechten, maar wel even zoeken. Hoe kun je nou 41 mensen tevreden stellen? Uh, volgens mij is dat heel goed gelukt. Ik zie iedereen stralend rondlopen. En volgens mij is elke portefeuille ook leuk. <kijkt> elke portefeuille waar je, je op een gegeven moment in verdiept... Um, er zitten heel veel aspecten aan. Of het nou de postmarkt is, of patiëntenrechten... of welke portefeuille dan ook. En ik ben ook van overtuigd dat je van elke portefeuille... als Kamerlid wat kunt maken. Nou, ik Sommigen... spreek met dus hedenzielige backbenchers die dan zeggen... ik ben derde woordvoerder intercontinentaal telefoneren. Ja, maar zelfs intercontinentaal... <kijkt> oh, dat is een uitdaging. Intercontinentaal telefoneren. De telefoneren is een volgens mij sommige buiten. dingen zitten veel wetgeving op. Maar sommige zaken kun je, um, uh, kun je veel in de controlesfeer doen, veel initiatieven nemen. En met 41 mensen heeft het ook gewoon het voordeel dat je vaak zelf initiatieven kunt nemen, je controletaak anders kunt inrichten. Dus volgens mij mag een Kamerlid dat klaagt over zijn portefeuille. Ik hoor ze gelukkig bij ons in de fractie niet. Maar uh, die moet eerst naar zichzelf kijken. Want volgens mij kun je overal wat van maken. Mevrouw van Veldhoven, moest u vechten voor die portefeuille, duurzaamheid of sprak dat helemaal vanzelf? Nee. Nou, grappig, in een uh, kleine fractie <laughs> heb je natuurlijk een heel ander soort dynamiek. Um, want daar zijn de portefeuilles vooral groot. En kijk je ook naar, uh, kan ik dit er nou, nog bij hebben, meer, ja of nee? Het maar wat kleiner. Nou weet je, uiteindelijk uh, wil je natuurlijk allemaal graag een interessant werkveld. Maar daarbij komt ook wel kijken, uh, kan ik dit er nog bij hebben, ja, ja of nee? Ook wij hebben een, uh, een mooie verdeling uh, gemaakt. Um, ik had in de vorige periode uh, gevraagd om de portefeuille duurzaamheid. Omdat ik gewoon voorzag en ook nog steeds voorzie dat daar heel veel moet gebeuren. Leuk aan zo'n uh, nieuw veld te, te werken. En ik ben blij dat ik dat deze periode uh, kon blijven doen. Waarbij ik het nu heb uitgebreid met enerzijds wat werken in de organisatie van de fractie intern. En daarnaast uh, spoor en wegen. Dus ik mag mij. Uh, de vira. De vira, ik mag uh, me ermee bemoeien. Uh, ja, in ja, in ja. beeld. Ja, precies. Ja. En de Blankenburg tunnel en de A27 A 27 Amelis Weer. Gewoon veel sympathie. <laughs> <laughs> ja. Henk, Henk Nevoer, um, je hoort ook altijd dat je ja toch al gauw op het punt bent dat je allemaal idealen moet inslikken... omdat het juist niet in je portefeuille zit. Hoe vaak is het in die 75 dagen al gebeurd dat u denkt... Van, ik moet mijn mond hierover houden, maar het kost moeite... want ik heb er best wat over te zeggen? Eigenlijk nooit, want we hebben... Dat kinderen, ik niet. Nee, maar we hebben eigenlijk... Nee, want we hebben alle... Onderwerpen kun je bediscussiëren in de fractie. En we hebben commissies, sociaal, economie, financiën... waar ik dan in zit. En het gaat over de hele sociale zekerheid... over economische zaken, over financiën. En daar hebben we best veel discussies. Hè. Daar komen we voorstellen en die bediscussiëren we dan. En dan kun je echt... Alles van zeggen en vinden wat je wil. En uh, ja, natuurlijk kom je dan uiteindelijk. Uh, komt er iets uit waar, waar je natuurlijk niet 100% en altijd over eens bent. Maar je kunt er wel uh, altijd je inbreng in kwijt. Dat kan in de fractie ook als een grotere onderwerpen spelen. Nou, ik vind er ook overal wel wat van. Dan moet je ook een beetje kiezen natuurlijk. Hè? Want je bent met 38 man. en je kunt niet. Uh, over elke, elke vijf onderwerpen die op de agenda staan. Uh, elke keer wat zeggen. Maar over echt belangrijke zaken. Dat heb ik ook wel eens, wel eens gedaan. Uh, daar kun je echt je inbreng hebben. En dan, uh, dan uh, nou, ja, kun je ook je invloed uitoefenen. Ik ga het even in de groep. Nu, wie heeft dit wel eens van? Ik, ik moet mijn tong afbijten, ik, ik, ik wil er eigenlijk wat over zeggen, maar het mag niet. Nou, je zit, je zit natuurlijk in een coalitie. Dat geldt in ieder geval voor de Partij van de Arbeid en de VVD. Ja, die zijn en, de coalitie. Nou. Die, die vormen de coalitie. En uh, daar heb je natuurlijk compromissen gesloten. En uh, bij de uitwerking van die compromissen is dat af en toe lastig. Dan, uh, de, want zo'n regeerakkoord, dat is de stand van zaken dan. Maar vaak moet daarnaast ook nog veel uitgediscussieerd worden. En dat is niet altijd makkelijk, maar je weet dat je uiteindelijk... in een coalitie ook compromissen moet sluiten. Dat is niet altijd leuk, niet altijd makkelijk. Maar volgens mij moet je wel gewoon ook durven uit te leggen... van dit is niet ons standpunt, maar we hebben dat compromis gesloten... veel voor teruggekregen um, en dan ook een beetje met een rechte rug... Niet eromheen draaien, maar uh, dat durven uit te leggen. Ja, zo van, uh, we krijgen van de PvdA de zorgpremie terug... en dan krijgen zij weer wat geld voor de WW. Dat hebben we proberen uit te leggen. Dat lukt ons uh, op een gegeven moment niet meer. Dus dat hebben we gelukkig met de twee partijen ook, uh, ook aangepast. Um, maar zo zitten er natuurlijk heel veel zaken in... Uh, wat niet in ons verkiezingsprogramma stond. Maar wat je wel moet durven uit te leggen zonder uh, je kleur te verliezen. Want dat is het ergste, zeker ook in een coalitie met een VVD... en Partij van de Arbeid, die op heel veel punten gewoon ver van elkaar afstaan is het wel altijd zaak dat je niet gaat vreemd met het programma van de ander. Het zal mij niet lukken bij de Partij van de Arbeid, <laughs> maar dat moet je ook niet uh, gaan doen. Dan herkent de kiezer je helemaal niet meer. Meneer Oskam, CDA zit trouwens net als tientje van Veldhoven van D66 in een wat unieke positie. Niet nodig in de Tweede Kamer, maar hard nodig in de Eerste Kamer. Uh, weet u wel in welke kroegen in de buurt van de Kamer je moet zijn om de juiste mensen uh, te ontmoeten om deeltjes te sluiten? Nou, daar hoef ik niet voor naar de kroeg. Dat uh, gebeurt ook uh, op de achterbankjes in de Kamer. En uh, we hebben ook regelmatig contact met onze fractie uh, in de Eerste Kamer. Die zijn er iedere dinsdag. En uh, over belangrijke wetsvoorstellen... daar, uh, daar uh, gaan we van tevoren even met de Eerste Kamer praten... om te kijken hoe zij er tegenaan kijken. Oké, okay, meneer Oskamp doet het in de wandelgangen. Waar doet u dat, mevrouw Van Veldhoven? De deeltjes sluiten met om er toch een beetje tussen te komen bij de coalitie? Nou ja, je probeert uh, overal waar je dat kunt... Uh, Mensen, zoveel mogelijk mensen achter je voorstellen te krijgen... om het uh, met een meerderheid door de Kamer te krijgen. En dat doe je um, soms in bilaterale gesprekken op je eigen kamer. Soms doe je dat uh, tijdens de lunch in het ledenrestaurant of in de kantine. Uh, soms kom je elkaar tegen en spreek je daar over... goh, hè, wat vind jij nou van de, de Vira? Ik noem er maar één. Um, en zo, uh, ja, eigenlijk uh, waar het maar nodig is. Het, het beeld dat ook vaak naar buiten toe opdoemt... Van dat, dat de Kamer altijd verdeeld is tussen coalitie en oppositie... is ook in de praktijk in het grootste deel van de gevallen helemaal niet zo. En gelukkig ook maar, anders hoefden we niet eens te vergaderen. Natuurlijk, de grote kaders, de financiële kaders met name... en een aantal grote beleidsthema's zijn afgesproken in de coalitieverband. Maar heel veel moties, en volgens mij zijn we er als PvdA en VVD... ook helemaal niet bij gebaat... dat die steeds alleen maar door PvdA en VVD worden ingediend en aangenomen. Wij proberen ook echt die hand uit te steken. En volgens mij, als ik gewoon in de praktijk... Heb, Kijk, zie je heel veel moties, echt niet alleen door twee partijen worden aangenomen of verworpen, gewoon heel veel samenwerking. Ik praat straks door met vijf veelbelovende Kamerleden, Mark Verheijen, Stientje van Veldhoven, Arnold Merkies, Henk Nijboer en Peter Oskam. Maar omdat Peter Oskam vanavond naar het paard van Troje is geweest om naar Gardu Noord te luisteren, het toeval wil dat Gardu Noord in oktober van het afgelopen jaar live optrad in Met het Oog op Morgen. En we hebben dat teruggevonden, het heet... Marvin en Mals.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 My their minds She really doesn't know it's plain to see He ain't working on no family tree, girl, but you know it's come on You see, it's all part of the show His only ten a man's job to blow So now the blue nose flow and she's free to go The occasion of an all-time low I guess she knows how it feels To be blown away And be Bob style I know It's like you're stuck in the middle With the mood Marvin en Marvin Gaye en Maals Davis ging het over. Guardian en een live opname uit Met het Oog op morgen van 15 oktober 2012. Mooi zinx, hè, meneer Oskam? Fantastisch. Ja, ik kan me voorstellen dat u... Het en ze doet. speelt ook heel leuk. Ze speelt heel leuk met het publiek en met haar band. Het is echt een uh, geweldig artiest. Een is. Ja, zeker. Praat vanavond met Peter Oskam <laughs> van het CDA. De nieuwe woordvoerder Veiligheid en Justitie van die partij, Henk Nijboer de nieuwe financieel woordvoerder van de PvdA... opvolger van Ronald Plasterk op die post. Arnold Merkies, de opvolger van Evert Eergang... als financieel woordvoerder van de Socialistische Partij. Stintje van Veldhoven, woordvoerder Duurzaamheid, Milieu, Klimaat... en Vira van D66 <lacht> en, en Mark Verheijen van de PVD. Um, ja. Laten we even de issues, de onderwerpen die het komend half jaar... op u, maar vooral ook op de Nederlandse bevolking afkomen, doornemen... Ik wou even beginnen dit keer bij Arnold Merkies. De ingreep in de zorg en de AWBZ, staatssecretaris Martin van Rijn... die zegt, kinderen moeten of voor hun ouders zorgen... of er in elk geval voor betalen. De overheid kan dat niet meer. Heeft hij een punt? Uh, ja, dan... dan kijk, sommigen uh, sommige kunnen dat, maar niet iedereen kan dat. Dat is natuurlijk gewoon het probleem. Dus uh, dat is steeds een terugkerend verhaal... van ook van uh, je moet je zorg in de buurt regelen... Uh, dat geldt ook niet voor iedereen. Dat, uh, uh, daar geldt bijvoorbeeld ook, um, ja, heb je mensen in de buurt zitten, heb je familie in de buurt zitten, uh, woon je in een stad, woon je in een dorp, dat maakt uh, vaak allemaal uit. Dus um, ja, als je dat in het algemeen zegt, dan zullen de mensen gewoon uh, geen zorg meer krijgen. Maar zijn er verwende nesten van kinderen die best wat meer voor hun ouders zouden kunnen zorgen? Ja, maar goed, weet je, uh, dat kun je misschien zeggen, maar dat kan dan geen argument zijn om zorg uit te kleden. Want dat doet hij, de staatssecretaris. Nou, kijk, de zorg uitkleden? Kijk, als het gaat om AWBZ, er, er gaat natuurlijk en dat is echt wel een flinke ingreep. Uh, er gaat heel veel geld vanaf. Er wordt gezegd van, het gaat naar de gemeentes, maar ja, ondertussen gaat er wel meer dan een miljard vanaf en dat kan niet een We efficiëntie. Zijn op de dat kan niet een efficiëntieslag zijn. Dus dat betekent gewoon dat dat ten koste gaat van uh, zorg voor ouderen en dat ja, dat zullen ouderen zeker gaan merken de komende tijd. En, dat, en dat betekent dus voor mensen die wat meer hebben... die zullen dat dan zelf moeten gaan regelen. Meneer maar, Nijboer, maar het, niet is, iedereen. het is uw staatssecretaris, meneer Van Rijn. Waarom doet hij dit? Ja, zeker. Ja, ik was het met het eerste deel uh, erg <lacht> eens. En het, en het laatste deel uh, minder van wat uh, meneer Mekies zojuist zei. Wat wij willen is dat mensen zo lang mogelijk, en zeker als ze dat zelf willen, zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En dat kan het beste als de gemeente en de mensen om hen heen kunnen zien wat, nou ja, wat er kan, wat er mogelijk is, wat er met de hulp van misschien buren, misschien kinderen mogelijk is. En dat willen we dan ook zoveel mogelijk ondersteunen. Nu krijg je een indicatie, hè, dan moet je naar een orgaan, krijg je, krijg je geld uh, uh, tegemoet, en dan krijg je voorzieningen voor. Terwijl je veel beter kunt kijken van, nou heeft iemand vervoer nodig, of heeft iemand ondersteuning in huis nodig, of aanpassing, of een traplift. En dat, uh, dat willen we gemeentes laten regelen kan je echt betere zorg voor krijgen die ook nog goedkoper is. Meneer Oskam, uh, de laatste weken laten veel politici van de Paarse coalitie... als je het zo uh, mag noemen, weten dat uh, fatsoen heel belangrijk is. Ze zijn echt een soort fatsoensoffensief begonnen. Hè? Ronald Plasterk, Lodewijk, Ascher, Pieter Hilhorst in Amsterdam... Hans Pekman, Mark Rutte zelf. Uh, ja, dat was altijd het CDA, hè? normen en waarden. Pikken Osteen? ze het van jullie af... Nee, wij pikken niet voor ons af. Uh, het is denk ik bekend in Nederland dat CDA al jaren daarvoor staat. Dus we zijn blij met de handreiking die uh, Ronald Plasterk ons geeft. U bent er blij mee? Ja, ik ben er zeker blij mee. Zeg, u bent van de oppositiepartij. Ja, dat moet ik misschien nog leren, maar ik ben er toch blij mee. Omdat het is, het is, is wel wat anders dan vicepresident van de rechtbank hoor, Kamerlid. Ja, dat weet ik, maar ik weet ook wel een beetje hoe het spel gaat. Ik, uh, ik ben blij dat Plasterk uh, dat heeft benoemd. En uh, dat schept ook verplichtingen voor de Partij van de Arbeid. Want wat er nu gebeurt is dat die centra voor uh, jeugd en gezin. die worden uitgekleed. Hè. Als je kinderen uh, uh, goed wil opvoeden. ja, dat betekent dat je ook opvoedingsondersteuning moet geven. Dat je. Uh, uh, we hebben laatst die ruimte met die, die grensrechter gehad. Dan wordt er wordt gezegd ja, de straffen moeten omhoog. Nee, het gedrag moet worden beïnvloed. Het gedrag moet worden aangepast van mensen. En daar moeten we met z'n allen aan werken. En daar is de hele samenleving bij betrokken. Voetbalbond, uh, de politiek, de gemeente. En ik ben dus eigenlijk heel blij dat Plasterk nu heeft U bent, gezegd, nou ja. u bent blij ja. met het prijse kabinet op dit punt, Mark Verheijen? Ja, ik, ik, ik zou graag willen weten ook voortdurend van het CDA... van hoe dan, want ze leggen nu weer uh, een verhaal neer van... ja, maar wij bezuinigen op Centra voor Jeugd en Gezin... alsof de overheid via Centra, Jeugd en Gezin... of via regelgeving die waarden en normen kan beïnvloeden. Dat geloof ik niet. Ik geloof wel in twee zaken. We hebben als overheid <tie> hebben ook een positie om te vertellen wat we vinden. Dus ook gewoon in woorden af en toe... management by speech of gewoon uh, inspiratie bieden. En aan de andere kant moet je als overheid het goede voorbeeld geven. Dus slecht, bedrag, uh, slecht gedrag afschaffen. Uh, fraude hard aanpakken. Maar ook graaiers aan de top uh, hard aanpakken. Dat dus ook laten zien van waar zetten onze waarden en normen en hoe gaan wij daarmee om intern bij de overheid maar ook extern bij mensen die gebruik maken van de overheid of die overlast uh, op straat. Dus het goede voorbeeld geven als overheid naast mooie woorden is denk ik een van de belangrijkste. Maar is het niet een beetje gemeen om uh, ja, het enige thema wat het CDA nog had... Hè, dat moreel appel aan de samenleving, om dat ook van ze af te pikken? Nee, want zij mogen dat heel, goed, uh, heel graag houden. Uh, ik denk dat elke partij op een of andere wijze heel erg betrokken is met dat thema. Alleen de wijze waarop ben ik bij het CDA nooit goed achtergekomen. Ik vind het leuk dat uh, de heer uh, Balkenende dat thema ooit is begonnen. Hè, met fatsoen moet je doen. Maar ik ben er nooit achtergekomen wat is nou dat unieke CDA... De methode waarop je dat wil realiseren. Um, wij zeggen van de overheid moet ook het goede voorbeeld geven. Slecht gedrag afschaffen, profiteurs, maar ook uh, graaiers aan de bovenkant... Uh, hard aanpakken en voor degenen die het goed doen in de samenleving... daar gaan laten zien dat je de rest ook hard durft aan te pakken. Mevrouw van Veldhoven, het kabinet, uh, minister Bussemaker... heeft dat vandaag in ongeveer alle kranten die het land rijk is gezegd... wil het sociaal leenstelsel voor studenten toch gaan invoeren... ondanks alle protesten, maar uh, wil daar graag de steun van D66... en GroenLinks voor hebben, met het oog op een meerderheid in de Eerste Kamer. Ze wil nader tot u komen, zei ze gisteren op Radio 1. Uh, voelt u daarvoor? Nou, kijk, het, uh, het sociaal leenstelsel is iets wat wij ook in ons verkiezingsprogramma hadden staan. Um, wij zouden zeggen, uh, investeer dat geld in zijn geheel... in ieder geval weer uh, daar waar het vandaan kwam. Nee, maar uh, daar is geen uh, ruimte voor. Er moet bezuinigd worden. Nou, dat hm. zegt de staatssecretaris ja. nu. Um, ik begrijp dat zij zegt, uh, ik wil nader komen tot uh, D66 en GroenLinks... met het oog op de Eerste Kamer... Nou, We zullen zien waar ze precies mee komt. En dan zullen we ook uh, die plannen beoordelen. Kijk, de manier waarop wij oppositie willen voeren tegenover dit kabinet is van maar. Maar mensen ze komt is wel oppositie. duidelijk. Het punt is wat u ervoor terug wil hebben. Nou, dat zullen we. we zullen de plannen eerst eens gewoon rustig gaan, uh, gaan bestuderen. Um, kijk, wij, wij voeren geen oppositie voeren om het oppositie voeren. We zullen niet iets laten sneuvelen om het sneuvelen. Nee, maar je kunt toch een beetje dial uh, aan actie... dealen. Je kunt toch zeggen, oké, okay, jij krijgt je sociaal leenstelsel, maar dan wil D66 er iets voor terug. Nou, maar u weet hoe dat gaat, dat doe je nooit op de radio. Uh, we gaan de plannen eerst eens rustig gaan bestuderen. <laughs> maar, en dan, uh, en dan uh, uh, uh, gaan we constructief in overleg. Dat, dat is even het punt een, dat ik wel wil maken. Eén misverstand dat ik zojuist hoor bij de collega van D66... is dat het geld niet teruggaat naar onderwijs. En dat gaat het juist wel. Dat was nee, juist dat het oh, dat nee, was nee, juist nee, ingenieuze nee, van nee, dit stelsel. Nee, nee. Volgens mij wordt het onderwijs daar per saldo sterker voor. Dus ik hoop ook dat D66 die stap nou ook meer zet. En je kunt altijd in de uitvoering kijken, kan het beter... De devil is hand. always in the details. En ja, uh, hoe, het, hoe het zal worden uitgevoerd is nou precies inderdaad... waar we met elkaar het gesprek over aan moeten gaan. En ik begrijp uiteraard dat uh, vanuit de zijde van de VVD... nu al wordt geconcludeerd dat het zo alleen maar sterker en beter wordt. We gaan daar graag het gesprek over aan op een constructieve manier... met de staatssecretaris. Um, en dan, uh, dan zullen we kijken. Meneer Nijboer, de pvda vicepremier Ascher, zit ook een beetje met een probleem. In het regeerakkoord heeft de PvdA beloofd hard in te gaan grijpen... in het ontslagrecht en de WW. Maar tegelijkertijd wil hij ook weer po polderen, heet dat geloof ik... met de sociale partners en de vakbeweging voelt daar helemaal niks voor. Um, die plannen samen zijn ook heel dreigende voor uitzichten... voor mensen die alle klappen krijgen. Jonge gezinnen, uh, vader of moeder verliest baan... Uh, je raakt je huis aan de straatstenen niet kwijt... je komt dan binnen een jaar in de bedrijf. Bijstand terecht. Het zijn voor een groot deel van de aanstemmers, die mensen. Ja. Hoe kunnen ze dat aandoen? Nou, de, de uh, WW-verkorting ligt ons. Uh als een steen op de maag. Daar hebben wij ook nooit in het verkiezingsprogramma uh, gezet. En uh, dat is, nou ja, goed. Daar hebben we natuurlijk ook, toen we met de zorgpremiediscussie... met de VVD hadden, ook nog 250 miljoen... voor die sociale agenda. Het overleg met sociale partners, wat we ook hebben afgesproken... met de VVD. Hè. We gaan er serieus mee spreken... over hoe we, daar, uh, hoe we daar verder invulling aan geven. U had het net over het sociaal leenstelsel... waar je het busmaker heeft gezegd... een handreiking heeft gedaan ook naar de hele Kamer. Van, nou, Dit zijn de contouren, we willen het investeren in onderwijs... het onderwijs beter maken. Uh, maar we gaan over de uitwerking uh, luisteren we graag naar de argumenten van alle partijen in de Kamer... ook om zo breed ploog te krijgen. Dat willen we hier in de, in de sociale zekerheid uh, net zo. En dat geldt voor sociale partners, maar dat geldt ook breder in de Kamer. Maar koppelt u nu die 250 miljoen Veldhoven. aan de WW? Excuses. Die koppelen we aan de sociale agenda, het overleg met sociale partners. Wat ook heel belangrijk is, jeugdwerkloosheid. Het allerergste wat je kunt hebben is dat je alles geeft als jongere. Nou, ik ben zelf nog niet eens zo lang gewee, geleden jongere geweest. Misschien nog steeds net maar nog wel. Hè, dat je alles hebt gegeven en dat je vervolgens geen baan kunt krijgen. Dus dat zou ook een bestemming kunnen. Ouderen, iedereen weet als een ouder wordt ontslagen hoe moeilijk het is. Dus ik zeg helemaal niet, ik claim dat niet voor één thema. Dat, hebben we ook niet, dat is ook niet, ja, als je een handreiking doet en mogelijkheden biedt, is dat natuurlijk ook niet de weg. Maar dan zou het goed, goed terecht kunnen. Kunnen komen. Meneer Merk is, het lijkt me zo heerlijk voor de SP. Ook na, na alles wat de PvdA in die verkiezingscampagne, Emiel Roemer, heeft aangedaan. Dat de, de VVD nu, of de PvdA nu de partij wordt die de, op de WW gaat bezuinigen, op het ontslagrecht uh, mensen gelijk de bijstand instuurt. De kans om te oogsten voor de SP lijkt me. Of is dit cynisch? Ja, het is natuurlijk Kijk, het is natuurlijk waar. Maar dat is natuurlijk, eigenlijk is dat natuurlijk een, ja, wel een trieste constatering dat uh, dat zo ver is gekomen. Want uiteindelijk wil je het beste voor het land. En um, ja, als ik dan een PvdA hoor zeggen van uh, de banen uh, over de jeugdwerkloosheid, er komen uh, maandelijks komen er 10.000 uh, 10 werklozen bij. Um, dankzij dit beleid wat enorm uh, ja, op de rem trapt op de economie. En ja, da, als je dan uh, tegelijkertijd kijkt dat ook mensen die uh, aan de kant staan... met een, uh, een sociale handicap, uh, iets waar de PvdA daarvoor heel erg... Uh, uh, met, met een handicap waar ze heel erg voor, voor zaten te voor de sociale nog steeds, werkvoorziening, nog um, dat dat nu wordt uitgekleed. Dan kan de heer Nijboer toch niet zeggen... Uh, wij, daar gaan er nog steeds nee, op nee, nee, heel snel. Op laatste woord, want we hebben één minuut ongeveer. Ja. Heel snel. Nee, sociale werkvoorziening kiezen wij voor een ander model. Ja. We willen echt dat mensen zoveel mogelijk bij een gewone werkgever komen te werken. En dat is voor zowel mensen prettig als werkgevers ja, kunnen. Maar, de, maar ook voor vrijwilligers. Ik, ik ben gisteren nog op bezoek ja. geweest bij een werkgever in Stadskanaal. 130 medewerkers, een enorm groeiend bedrijf. Coatings. fantastisch. Die zeiden we gaan een kwotum doen, 5%. Ik neem ze er zo bij. Als u het wil, politiek ga ik het leven. En dan wordt iedereen beter van. Ja, maar mensen. In de meeste. En die bedrijf van, bedrijf is het zo dat, uh, dat men geen echt, begeleiding is... meer krijgt. En dat de bedrijven uh, daar dus dan nee, nee. zeggen: van... dan kunnen wij het helaas niet meer. Als wij niet die begeleiding erbij krijgen, dan kunnen wij die mensen helaas nee, niet meer in dus Er wachten ons nog vele discussies volgens het, het, mij het, het, de komende ja, jaren in de Kamer. Ik dan zie het. Ik was bijna deze allemaal. Ik wou jullie allemaal bedanken. Mark Verheijen van de VVD. Stientje van Veldhoven, D66. Arnold Merkies, SP. Henk Nijboer, P van de A. En net bekomen van het concert van Gardinoor. Peter Oskam van het CDA. Politiek talent. En we hopen u hier nog vaak uh, te ontmoeten. Oh Morgen zit hier John Jans van Galen. Ik wens u een goede nacht. Nog even met zo'n boemeltrentje: de sneeuw in en dan uh, lekker slapen. Wat ik nog te zeggen dauert een sigarette. En een laatste glas im